6 uur, Renee van Brakel met het NOS-journaal. In Tunis is de avondklok voorbij. De interimregering stelde die gisteren in... om een eind te maken aan de protesten in de Tunesische hoofdstad. De betogers eisen het vertrek van de interimregering die aantrad na het vertrek van Ben Ali. De demonstranten zijn bang dat de overgangsregering niet van plan is... om op korte termijn democratische hervormingen door te voeren. Bij geweld tussen moslims en koptische christenen zijn in Cairo zeker vijf doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De groepen raakten slaags toen een christelijke vrouw, die zich wilde laten bekeren tot de islam, werd vastgehouden in een kerk. De oproerpolitie maakte een einde aan het geweld. In Egypte zijn de laatste maanden geregeld gevechten tussen moslims en koptische christenen. Het Pentagon heeft delen van vijf videofilmpjes van Osama Bin Laden vrijgegeven. Daarmee wil de VS bewijzen dat de Al-Qaeda-leider echt is gedood. De opnames werden meegenomen uit Bin Laden's villa in Dhabi. Op de video's is onder meer te zien hoe hij zijn videoboodschappen repeteert... en hoe hij naar nieuws over zichzelf kijkt op televisie. Bij een steekpartij in Almere is gisteravond een dode gevallen. De politie kreeg rond negen uur een melding van een burenruzie. In een huis vond de politie een gewonde man en vrouw. Een van hen is op weg naar het ziekenhuis overleden. De politie heeft een verdachte van de steekpartij aangehouden. In Ecuador heeft volgens Exitpolls een meerderheid van de bevolking ingestemd met meer macht voor de president. De linkse president Correa krijgt daardoor meer zeggenschap over de media en de rechterlijke macht. Zo moet de media verantwoording afleggen aan een regeringscommissie en kan de president zelf rechters benoemen. De oppositie in Ecuador zegt dat de democratie wordt uitgehold en vreest voor censuur.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 is een indrukwekkende en hartstochtelijke roep... om te geloven in de goede krachten van de schepping... en de overwinning op de dood. Kom luisteren naar het Nederlands Philharmonisch Orkest... in het Concertgebouw. 14, 16 en 17 mei. Bestel snel op orkest.nl. De Consumentenbond heeft onderzocht... wie de beste kwaliteitsbeleving van digitale televisie biedt. En Ziggo komt als beste uit de test. Dat hebben ze goed gezien bij de Consumentenbond... Wilt u ook genieten van de beste kwaliteit? U heeft al een interactieve HD-recorder voor 99 euro bij Alles in één van Ziggo. Kijk op ziggo.nl Dit is Radio 1. PNN 4.7 Goedemorgen allemaal, het is bijna vier minuten over zes. Het is 8 mei 2011. Ik hoop dat iedereen lekker heeft geslapen. Wij niet, we zijn al een hele nacht bezig, maar dat geeft helemaal niks. Lieke, ook goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Jij bent vandaag van de afdeling foto's maken. je hebt een hele mooie foto gemaakt, net van buiten. Ja, ja. Ik, uh, ik ging even op het dakterras staan en ik zag inderdaad dat we hele mooie een beetje oranje lucht is. Maar ik denk uh, dat het weer net zo'n uh, warme dag wordt als gisteren. Ik denk het ook. Voorboden, voorboden van lekker weer. Want uh, op buienradar.nl zie je ook dat alleen boven zee en boven Engeland... maar daar wonen we niet, dat daar uh, regen is. En de rest wordt het gewoon een hele mooie, prachtige dag. Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand. en voetbal. Ja, Ferdinand en voetbal. Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Luc, met uh, Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 8 mei 2011, weer de zoveelste week die ons gepasseerd is. Een week waarbij er heel veel werd gediscussieerd en gepraat over de moord op de Al-Qaeda-leider. Een week waar er ook op het Europo Europese podium werd gebald in de slotfase en waarbij... De twee finales bekend zijn op 18 en 28 mei. Een week waar het rustig bleef bij de dodenherdenking op de Dam. En een week waar de Rooms-Katholieke combinatie uit Waalwijk weer terugkeert op het hoogste niveau van het betaalde voetbal. Luc, we gaan over tot de orde van de dag. Ja, want dat is ook zo natuurlijk. RKC is kampioen geworden van de eerste divisie. Ja. liek. League. Oh, ja, dat is leuk voor ze. Ik, ik heb het gezien, of tenminste, ik heb wat beelden meegekregen. Ik zat bij een kennis vrijdagavond en ja. <coughs> ja, het was toch dat feestje of zo we waren ook nog ergens afhankelijk van een andere wedstrijd die uh, ergens anders in het land werd gespeeld. Ja. Uh, ik dacht Zwolle tegen Cambuur, maar goed, uh, Zwolle liet het helemaal af uh, weten. De laatste uh, fase van de competitie dan in de jubilair, League geeft uh, Zwolle het echt, ja, het, die, het ging helemaal de foutje En RKC die keert terug na een jaar en het is, ja, het is leuk voor de club, jongen. Ja, ja zeker, zeker. Um, maar dat is de eerste visie en dat is mooi natuurlijk, maar het gaat natuurlijk om, uh, om de echt grote knikkers. Uh, bijvoorbeeld op, uh, op dat miljoenenbal. De Champions League. Barcelona-Manchester, dat is de Champions League finale. Nou, ik denk zeker dat het voor... Of we het anders zeggen. Het is voor veel mensen een droomfinale. Het kan een hele mooie finale worden. En er, ik had je vorige week al gezegd dat dat tintje dat eraan ligt voor, voor Man United. Dat heel, heel lang geleden, die cup voor de eerste keer won op Wembley. Ze hebben een paar finales gespeeld en ook gewonnen ernaar. Ja, maar ja. goed, het zijn... Uh, Twee clubs die even terugkijkend uh, op uh, hoe het vorig jaar, waar het vorig jaar begon in september, tot en met ja, nu de, de, de finale op Wembley. Het zijn ploegen die heel goed gevoetbald hebben, ploegen die heel goed in elkaar zitten. Absoluut, Barcelona een, een, een ploeg met, met, met geweldige spelers. En dat geldt ook voor Manchester United en met name voor Edwin van der Zaar ja. op deze leeftijd. Ik denk dat hij de oudste speler is die op dit niveau tenminste in, in, ongelooflijk, in, ja, ongelooflijk, is. Ongelooflijk, Ja, ongelooflijk, joh. Het is een absoluut, het is een, het is een geweldige keeper. En, dat hij op, op, op deze manier afscheid gaat nemen van het voetbal. Het is voor Edwin echt, het is, het is heel mooi. Ook in de competitie zit Man United goed, want vanmiddag als ik het goed heb heb je later. Vandaag heb je dan die wedstrijd tegen Chelsea. Ja. Maar goed, uh, Manchester United die gaat voor twee, uh, twee uh, uh, prijzen om het zo te zeggen. En uh, dat geldt ook voor Barcelona, want die doen het ook daar goed in de competitie. Maar uh, nogmaals, lukt het dat? Uh, het ziet er goed uit en uh, we hebben ook uh, op 18 mei in, in Dublin de, die andere finale. Dat is een, een Portugees onderhandje. Oh ja. En we hebben daar de voorlopig de andere avond kunnen zien. Joh, ja, veel mensen, ik dacht het ook zelf hoor, oh, dat Benfica door zou gaan, maar Sporting Praga, joh, die zorgde voor sensatie, die zorgde daarvoor, voor, voor allerlei gedoe. Uh, na die wedstrijd was het. Uh, ja, het bleek wel carnaval. <lacht> ze hebben het verdiend hoor. <lacht> ja. ja, ze hebben goed gespeeld, joh. Nogmaals, het is een portugees onder rondje. Leuk. Ja, en uh, bij die Champions League finale. Ik heb toch het gevoel dat Barcelona gaat winnen. Want ik, als je ze ziet spelen... Uh, soms niet hoor, soms gaat het toch echt wel mis. En je ziet dat het nu aan het einde van het seizoen is dat ze moe beginnen te worden. Maar toch denk ik dat, dat het uh, Barcelona gaat worden. Wat denk jij? Um, ja, misschien ben ik anders van mening. Ik vind Barcelona absoluut een geweldige ploeg. En daar doet Manchester helemaal niet voor onder. Hoor. Huh? Kijk, ze hebben, ze hebben een heel goed seizoen gedraaid. En als je die spelers stuk voor stuk gaat bekijken, ik neem maar een, een Manchester United. Ja, je hebt daar een, een, een, een, een Ferdinand. Je hebt daar een, een, een, een Rooney. Uh, een geweldige spits. Uh, je hebt daar Ryan Kicks. Ik die vergeet niet vergeten. Of 37 jaar geleden. waar ja, die man nog allemaal kan ja. kortom. Ja, het, het, het, het, het is een ploeg die heel goed in elkaar zit. En ja, daar tegenover staat Barcelona. Ja, Barcelona is een ploeg die ja, met, het, met, het, met het voetbal die ze spelen, er wordt wel er is gezegd, ze spelen voetbal van een ander planeet. Ze hebben ja, de, de, de beste voetballer op dit moment in hun Een man die wedstrijd kan beslissen. Ja, ja. Die twee andere spelers, Xavi eh, en Iniesta, die erachter zitten. Ja, dat, dat, dat is gewoon een, een, een heel goed middenveldje. Een, een goede doel. Maar Kortom, een ploeg die fantastisch in elkaar zit. Twee hele goede trainers. Eh, Ferguson aan de ene kant en Pep aan de andere kant. Maar als je mij vraagt, ik, ik durf daar geen uitspraak op te doen hoor. Ik, ik, het is een wedstrijd die open ligt. De wedstrijd waar we alle kanten op... Ja, maar... Eigenlijk denk je van goed, eh, Barcelona, het kan, het kan. Ja. We gaan het afwachten. 28 mei is dat uh, die finale van de Champions League. Um, uh, ondertussen uh, uh, wordt er ook alweer ja, een beetje gekeken naar volgend seizoen. Dan is er ook weer Europees voetbal. En Feyenoord, helaas voor jou Ferdinand, gaat, gaat daar waarschijnlijk niet aan meedoen. Hè? Die playoffs gaan ze niet meer halen. Als Feyenoord supporter heb ik maar één antwoord: misschien een korte en een korte uitleg. Terecht dat Feyenoord niet meegaat in, in, in dit gebeuren, weet je. Vorige week, niet dat ik me heb zitten erger horen, maar die uitslag daar in, in, in Venlo. Dat 3-2 ja, verloren. Ja, nou, niet verrast. Joh. Je zit te luisteren en er komt Feyenoord voor en dan gaat het weer mis. En... Mario Ben die week, de euforie 3-1 winst op Weet je, die dingen zeggen me totaal niet. Vijf nee. zit niet goed in elkaar, dus hebben we ontzettend een lamblende gespeelde vorige week. Terecht verloren tegen VVV. En ja, kijk, volgende week heb je daar die wedstrijd. Maar, Luc, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar ik zie Feyenoord volgende week echt niet met 6-7 0 winnen van Nek. Weet je, het is een wedstrijd volgende week in het voetbaljaar. Gewoon praten over een wedstrijd des Keizersbaart. En dat zal het volgende week worden. Weer een volle kuip de laatste keer. En Feyenoord kan met vakantie. Misschien dat die spelers nu alleen hun hoofd op op, op vakantie of met op vakantie. Zeiden, ja, absoluut. Er ja. ja, gaat, gaat nergens meer over, nee. Het is afwachten op het nieuwe seizoen. Maar Feyenoord heeft echt... Ik mag het niet zeggen. Ik zeg het, altijd: ik ben de Feyenoords. Die wordt een totaal banaal seizoen gedraaid, joh. Nou ja, hopen op een beter seizoen volgend, uh, volgend jaar. Nou, daar ja. gaan, we, gaan we dan wel over verder praten. Ondertussen wordt er nog wel uh, ook uh, druk gespeeld om, uh, om de prijzen. Bijvoorbeeld volgende week uh, de kampioenswedstrijd. Maar eerst nog vandaag een hele belangrijke wedstrijd. De bekerfinale tussen Twente en Ajax. De bekerfinale tussen Twente en Ajax. Inderdaad, Twente is uh, gisteren al uh, vertrokken uit het oosten des lands. Ja. Onder, onder ja, begeleiding van ik weet niet hoeveel supporters er langs de weg stond op viaducten. Ja, dat is om, uh, traditie hè, bij ons. Ja, in, uh, dat, ja. Is, dat is leuk joh, om, ja. om de selectie uit te zwaaien op weg naar, uh, naar de Maastad. Uh, waar vanmiddag die finale wordt gespeeld tegen de AFC-Ajax. Ik verwacht zelf een... een, een Goede wedstrijd. Ik verwacht zelf een mooie wedstrijd. Warm. Is prachtig Ja, het, het, het, het, het, het is vandaag een warme dag. En ik heb me laten vertellen dat ik Kuip behoorlijk gevuld. is dus, Zo hoort het ook in, in, om het zo te zeggen in Engelse termen, cupfinal. En ik ga er vanmiddag voor zitten, Luc. Ik ben op de middag even weg, maar ik zorg dat ik rond zes uur thuis ben. En dan gaan we de radio aan, de televisie aan. Ik verwacht zelf een hele mooie wedstrijd. Het is de slotfase, om het zo te zeggen, van het betaalde voetbal. Want volgende week, maar dan gaan we het volgende week over hebben. Want dan treffen die twee elkaar dan weer. En ja. dan gaat het om... Om, om, om die schaal. Dus ja, kijk, Ajax kan twee prijzen pakken, Twente kan twee prijzen pakken, het, het uh, vanmiddag een uitspraak doen. Ik, het, die wedstrijd ligt open. Joh. Ik bedoel, Twente heeft een goede ploeg, Ajax ja. heeft een goede ploeg. En het is afwachten, want ja, uh, veel mensen zullen uh, hadden niet gedacht dat Ajax vandaag, mensen in die finale zult. Dus nee, vandaag, dat is waar. Dat is waar. Uh, het, kan, het kan, maar uh, uh, het, het is gebeurd, het is gebeurd. Ze hebben het verdiend. En ja, na uh, volgende week natuurlijk had toch niemand gedacht dat Ajax dus, uh, toch zou gaan spelen op die titel, want het liep op een gegeven moment voor geen meter. Nee. Maar goed, uh, die feiten Lig ik lig op tafel, dus eerst vanmiddag dit en volgende week dat. Volgende week, dan uh, zal ik je wel vertellen, Ferdinand. Dan, uh, dan lig ik op een strand in Griekenland. Oh, ga je op vakantie? <laughs> ja, op vakantie. Okay. Precies op de dag dat Twente kampioen kan worden. Maar ik ga vanaf daar natuurlijk wel, uh, wel volgen. Oké, okay, dan dus... is er iemand anders in de studio. Ja, om alles, uh, klopt. Okay. Dus we nemen, de, ja, we nemen in de uitzending wel gewoon even de, de, de, de voetbalwedstrijd door. Hoor. Dus, uh... Ja, dat is goed. Want we zitten in die slotfase. We hebben dan een heel vol programma de volgende week. Ja. En, dus dan, dus... Spreek, en dan spreken we dan uh, de 22ste. Dan ben ik weer en dan uh, gaan we even het kampioenschap uh, vieren van FC Twente. Want ik heb er heilig vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Ik en... hoop het heel jongen, want je gaat <laughs> naar nou heel prachtig weer toe. Je gaat ...naar fantastisch weer toe. Het ja. is daar heel warm in Griekenland. Ja, klopt. Rest mij nog om jullie te bedanken, ook jou, voordat ik er weer mocht zijn in de uitzending. Alvast een hele goede uh, week, alvast een hele goede vakantie. Ga Dankjewel. goed weg en kom goed terug. Het is vandaag moederdag en het wordt een hele mooie zondag. En volgende week ben ik terug. Dag. Nou.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 See the red tail lights wave goodbye, but we'll grow old together. We'll grow old together, and this love will never. This own love.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 Gonna stay around, so let's grow old together. We'll grow together, and yeah, this love will never. This old love. Yeah, we're moving on, moving right along. Shit, shit, shit, shit. Nu verder het zegt ik. Uh was het een beetje vergeten, dat van de moederdag. Dus deze is speciaal voor mijn moeder, Lior. In this all love. Huppatee, heb ik een cadeautje. Wat heb jij gekocht? Ik heb niks gekocht oh. en, en mijn moeder heeft ons wel alle drie uitgenodigd. Het ja. is dus ook heel erg dat ze ons zelf uit moet nodigen voor haar moederdag. Ik kom wel en lang. we kunnen alle drie niet. Oh. Maar ik heb haar al gebeld. Oh, gelukkig. gelukkig. Dus ze heeft wel een mooie moederdag. Ja, ik hoop het. Ach, ik vind ook zoiets. Moederdag. Yo. Ik ben elke dag lief voor mijn moeder. Zo is dat. Mooi gesproken, Lieke. Um, oh ja, het is tijd voor de plug. Ja, ik heb er zin in. Wat een hele leuke plug uh, vandaag. Uh, een legendarische, want drie radiolegendes van boven de 50 gaan laten weten welke plaat je minimaal eens in je leven gehoord moet hebben. En jij bepaalt dan vervolgens welk nummer we in zijn geheel gaan draaien. Luister wat Fred Siebelink, Tineke de Nooy en Peter van Brugge... jou gaan aanraden. Hey Luc, Fred Sibelink hier. Ik ben DJ bij 3FM. Natuurlijk, dat weet je wel bij Kicks Radio en bij Pound onder andere. En bij De Tros, bij Sterren.nl. En uh, ik had al een goede plaats voor u. Ik kan natuurlijk een hele hippe nieuwe plaat kiezen van een hele nieuwe artiest. Maar ik dacht bij mezelf, weet je wat, hij zal weer een beetje vergeten. Alhoewel hij onlangs weer opdookt. Let's the Let's the ik ga terug naar de jaren 70, de tijd van Amerika. Er was nog rassenscheiding, het klinkt belachelijk. En voor het eerst kwam er een band op het podium waar zowel vrouwen als mannen in zaten. Alle kleuren van de regenbogen. Die band heette Slime the Family Stone. En behalve dat maakten zij fantastische muziek. Je hoort het niet meer zo heel vaak... maar daarom heb ik gekozen voor de Family Stone en Dance to the Music. To the music. Hallo, ik ben Tineke. En ik heb de Tineke Show op Radio 5 Nostalgia. Iedere dag, iedere werkdag in ieder geval. Van 4 tot 6 En het is heel leuk. We draaien prima muziek. Jaren 50, 60 en 70. Maar ik ben helemaal weg zelf van Adele. Kijk, uh, Adele is gewoon een hele goede zangeres. Zij heeft iets specifieks. Als je er hoort, dan denk je, oh wauw, dat is een goede stem. En uh, ja, dat nummer is ook heel erg goed. Daar wordt de mens blij van. En als je het nummer ook goed vindt van Odell, ja, kies dan voor Odell. Maar dan gaan we winnen gewoon. En dat zou leuk zijn. Hallo Luc, goedemorgen. Ik ben Peter van Brugge. En ik maak op Radio 6 elke zaterdag en zondagochtend een weekend in Radio City. Straks is ook weer om tien uur, maar ik zit hier niet om een radioprogramma's te pluggen, maar een plaat. Geen nieuwe plaat ditmaal, maar een lied dat al mijn hele leven bij me is gebleven. Het is straks zondagochtend, en dan ging ik vroeger altijd met mijn ouders naar de kerk. En nog altijd kun je mij wegdragen als er meer dan een paar mensen zingen, als er sprake is van samenzang in een soort van gospelachtige hymne. En er zingen een paar mensen mee op dit lied van Todd Rundgren, Twee stadions vol om precies te zijn. Het is opgenomen in 1973, toen je in Amerika de befaamde Summers of Love had. Met festivals als Woodstock en Altamont. Links een stadion vol in Los Angeles, rechts een stadion in New York. En al die festivalzangers van toen zingen een lied van een generatie vol idealen een lied over hoop of wanhoop? Gaan we onze idealen waarmaken of gaan we ze verkwanselen? Zullen we de kinderen van morgen zijn of de kinderen van gisteren? Ik ga luisteren met de rillingen over mijn rug en ik hoop jij ook... want dit is na al die jaren nog steeds heel bijzonder. Todd Rungen en the Sons of 1984. Welke plaats wil jij horen, die van Fred Siebelink... Uh, Sly in the Family Stone, Dance to the Music. Tineke de Nooi, die ging voor Adele met Rolling in the Deep. Of net Peter van Brugge, mijn radioheld. Todd Rundgren met Sons of 1984. Welke wil je we uh, horen? Laat het weten via 47apenstaatbnn.nl. Of uh, doe het via de Twitter, lukt dus. 47A bestaat pnn.nl. Welk liedje wil je straks over ongeveer een half uur in zijn totaliteit horen? Zometeen Joris Kreugel met een reportage over Tim Fortuyn. En Evert ging schoenen verkopen aan vrouwen. maar ook in Apeldoorn en in Zutphen zie ik hier... Even een beetje naar beneden. Ach, in Oosterhout ook. Heel Varenbeek, Amsterdam. Daar zijn allemaal winkels open. Dus mocht je nou denken, even eh, door, ik ben mijn moeder vergeten. Maar het is toch moederdag. Er zijn een aantal plekken waar je nog even snel een cadeautje kan halen. Uh, 6 mei, een paar dagen geleden, twee dagen, in, om precies te zijn... was het uh, de negende sterfdag van Pim Fortuyn. En dan zijn er een aantal uh, mensen die dan Pim Fortuyn gaan herdenken. Het zijn er niet meer zoveel. Uh, onze verslaggever Joost Kreugel ging met ze mee. Vandaag is het precies negen jaar geleden dat Pim Fortuyn is uh, vermoord op het Mediapark. En er is nog steeds een groep aanhangers die hem elk jaar herdenkt. En dat is uh, onder andere hier op de begraafplaats in Driehuis. En uh, ja, de bus zit niet echt heel erg vol. Het zijn nog maar, uh, denk ik, zeven, acht Diehards. En ik snap dat niet zo heel erg goed, dat je dat uh, jaarlijks doet om hier naartoe te gaan. Het is een soort uitje voor ze, want uh, niet alleen hier, maar ze gaan straks ook nog naar het Mediapark om te herdenken. Nick... Je bent vandaag voor het eerst mee naar de herdenking van de Pim Fortuyn. Helemaal geweldig, ja. En waarom ben je mee? Ja, omdat Pim Fortuyn toch wel een van mijn grote voorbeelden is. Zoals hij de politiek wist te veranderen en de politiek bij de mensen wist te brengen, dat is voor mij wel een groot voorbeeld. Hoe oud ben je? Twintig. Dus toen was je? Elf, zo'n beetje. En dat heb je allemaal toen bewust meegemaakt? Nee, toen nog niet. Pas een paar jaar daarna, toen, rond de derde van de middelbare school, toen ging ik echt met politiek bezighouden. En, toen kwam ik via via, via boeken, kwam ik echt door, bij Pin Fortuyn aan. En nu zijn jullie hier met de bus aangekomen. Ja. Niet echt een hele grote groep. Nee, nee, nee. nee. Het wordt steeds minder volgens mij. Het, uh... Maar ja, er is nu weer een nieuw lid bij. Nou, ik denk dat ik over twintig jaar de enige ben in de bus. Maar... Nou, daar gaan we dan. En uh, er worden vlaggen gedragen, onder andere door de aanhangers en bloemen meegenomen. En op een van die vlaggen staat, laten wij waken over de vrijheid van het spreken. Nou, de groep komt aan bij het graf van Pim Fortuyn. Het ligt op een heuvel, allemaal bloemen, kaarsjes en een foto van Pim op het graf. Willen ik wil even het woord geven aan uh, Jack Terrible. Nee, Jack Terrible. Jack Terrible. Er is een gedicht voor over Pim, zelf geschreven. At your service. Pim nam de Nederlandse samenleving op de schop. Lezen Nederlanders sloegen zichzelf tegen de kop. Pip haalde scherp uit naar een echte geloof. Nick, uh, ja, voel je je ook een beetje thuis tussen deze mensen? Nee. Ik heb ook het idee dat er volgens mij een paar niet helemaal goed bij hun hoofd zijn. Ja, dat kan ook komen omdat ik de jongste ben natuurlijk. Er zit wel uh, af en toe zitten, ik denk drie generaties tussen. Dus, ja, maar ja. volgens mij zijn er een paar ook, ja, nee, dat bedoel ik niet uh, lullig of zo. Maar, nee, nee uh, dat snap ik, maar nee, dat, dat vind ik niet. Dat iedereen mag van mij zeggen wat ze willen of, of de, of de ene ernaar zegt, ja, het is allemaal de soort van de islam of de ander van de linkse. Ja, dat maakt mij niet uit. Maar toch snap ik niet zo heel erg goed dat je hier naartoe gaat. Nee, ja, nee het, het, het was een... Opwelling? Ja, ja ik, op de een of andere manier dacht ik, ja, ik moet dit doen. Ja. Het was nou niet dat ik dacht, nou, weet je wat, als ik nou heel rationeel ging denken, ja, als ik nou heen ga, dan gebeurt dit of dan gebeurt er wat anders. Nee, het was gewoon een, een gevoel dat ik dit moest doen. Ja. En dat geeft een goed gevoel? Ja. Je studeert ook uh, politicologie. Is het uh, ook een beetje een opdracht uh, voor uh, je opleiding? Nee, dit is er gewoon buiten. Het heeft niks met de opleiding te maken. Nee, absoluut niet. Echt voor Pim? Gewoon uit interesse voor Pim. Hey, dan zit je met zeven, acht man in de bus. Waar, waar heb je het dan over? Ja, ja de huidige politiek. Hey, maar gaan die gesprekken dan ook heel uh, diep in de bus over Pim? Nee, niet echt, nee. Meer waarom mensen, waarom mensen hier naartoe gaan. Maar verder niet echt heel diep op uh, de ideeën die hij aansneed of, of de problemen. Wel jammer, hè? Ja, ergens wel, ja. Aan de andere kant, ja. Als, Als je student wil je natuurlijk toch wel ook wel een beetje daarover uh, praten. En, uh... Ja, ik hoop dat dat zo direct nog gaat gebeuren. Dat, dat hoop ik ook voor, ja. ja. ja dat je wordt wel. misschien wel een heel saai reisje verder nog. Nee, nee, wel nee. Het is wel interessant om even met 7, 8 uh, Pim-aanhangers in een bus uh, door Nederland te crossen. Ja, ja ik hoop het straks nog wel. Ja. Dan, uh, ik ga er wel van uit. Ja, daar sta je dan als student, politicologie tussen allemaal Pim-aanhangers... voor de eerste keer meegaan en dan een beetje crossen door Nederland om het te herdenken. Ik snap het niet, maar goed, ik was ook geen fan van Pim. Dus ik denk dat het eigenlijk daar ook wel mee te maken heeft. Als je moeder nou nog een plezier wil doen... dan moet je hem misschien vandaag meenemen naar de hondenfluisteraar. In de Heineken Musical is die man. En onze Vera die ging er al even naartoe gisteren. Uh, en ze kwam daar wel wat vreemde mensen tegen. En zometeen ook Pieter Derks... met zijn vijftiende column alweer in Columnist Betwist. Nu eerst Crystal Fighters. Dit is Plage. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for Bij een mooie zomerse dag, Plage. Als je nou denkt van hé, hey, wat een leuk liedje, dat uh, bentje wil ik al eens een keer in het live in het echt zien. Dat kan, want uh, volgende week zaterdag dan spelen ze bij Dead Live bij BNN. Als je erbij wil zijn, de opname is zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Meld je aan via Dead at BNN.nl. Columnist oh, betwist. De tijd vliegt. Zo spreek je elkaar nooit en zo uh, spreek je elkaar weer voor de vijftiende keer. Pieter Derks, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw, column is uh, de vijftiende deze week. Ik ben benieuwd waar die over gaat. The floor is yours. Ga je gang. De Tros en de Afro gaan fuseren. Het ging razendsnel allemaal. Vrijdagochtend las ik nog een interview met Joël Voordewind van de ChristenUnie. Die vond dat de Tros en de Afro maar eens moesten gaan praten. En een paar uur later maakten ze de fusie al bekend. Het is niet te hopen dat alle voorzetjes van de ChristenUnie zo snel worden ingekopt... want dan zijn binnen een week het homohuwelijk, abortus en euthanasie weer verboden. Nou zou dat wel goed passen bij het jaren 50-sfeertje dat nog steeds rond ons omroepbestel hangt. De rest van Nederland heeft de verzuiling al een tijdje achter zich gelaten... maar in Hilversum schijnen ze nog te denken... dat socialisten niet naar de tros mogen kijken... en katholieken niet naar de AVRO... en dat elke Nederlander op zijn 18e verjaardag trots bekend maakt... van welke omroep hij na langberaden lang lid is geworden... om vervolgens een paar van zijn beste vrienden... die het er niet mee eens zijn te zien vertrekken... en nooit meer terug te zien. Dat de visite rechtsomkeerd maakt... als je per ongeluk de VPRO-gids in het zicht hebt laten slingeren. Het is 2011, lieve televisiemakers... Ik kijk nooit naar een omroep, ik kijk alleen naar programma's. Ik weet vaak al niet eens op welke zender ik moet zijn om iets te zien. Laat staan bij welke omroep. Het heeft natuurlijk wel iets schattigs en iets Hollands om per wet te willen regelen... dat er voor iedereen wat op tv is. Maar dat eeuwige gedoe met verenigingen en ledenaantallen, het slaat eigenlijk nergens op. Als de PVV, een partij zonder leden, al gewoon mee mag schrijven aan het regeerakkoord... vind ik niet dat de trots wel leden moet werven om het muziekfeest op het plein uit te mogen laten zenden. Laat staan dat ze zich dan ook nog eens moeten profileren... het toverwoord van de afgelopen tijd. In een poging het bestaansrecht van het bestel te bewijzen... moesten omroepen zich onderscheiden van andere omroepen. Gevolg het tenenkrommende uitgesproken. Dat eigenlijk alleen maar bewees dat niemand zit te wachten... op evangelische journalistiek of socialistische nieuwsachtergronden... of telegraaf, televisie... Stel je toch eens voor dat het internet zo georganiseerd zou zijn... dat je tussen drie en vier alleen christelijke hits op Google kreeg... of dat je lid moest worden van een socialistische internetvereniging... om de site van de PvdA te kunnen bekijken. Dat het op Twitter elke woensdagavond een uurtje uitgesproken... Wakker Nederland was, met alleen maar rechtse tweets. Ik ben bang dat de enige die echt kans zou maken op heel veel leden... de Nederlandse pornografische internetvereniging van Kim Holland zou zijn. De fusie tussen de TROS en de AVRO is niet eens een echte fusie... want ze blijven afzonderlijk van elkaar programma's maken. Ze fuseren dus alleen hun receptionistes en de koffieautomaat. Volgens mij kan het allemaal veel efficiënter. Als we al dat geld dat nu naar profilering gaat... is gewoon aan mooie programma's besteden. Een goed programma is gewoon een goed programma... door wie het ook gemaakt wordt. AVRO, TROS, BNN, VARA, CARO, NCRV, EO, MAX, POUND, VPRO, WNL, NMO, ICOM. Ik zeg allemaal fuseren. En dat noemen we dan de publieke omroep. En die omroep heeft dan 16 miljoen leden die elk jaar netjes betalen door middel van een grote blauwe envelop. Ik durf te wedden dat de meeste Nederlanders het verschil niet eens zullen merken. Dit was Pieter Derks voor de Vara op Radio 2. Uh, ja, BNN Radio 147 daar luister je naar. Wat vond je van Pieter Derks? Laat het maar even weten via de mail 47 at bnn.nl 47 bnn.nl En dan uh, hoor je volgende week of die uh, terug kan komen. Of over twee weken is het, dan hoor je dan of die terugkomt. Uit een Brits onderzoek is gebleken dat de gemiddelde vrouw elf paar schoenen heeft. Even checken, Lieke. Hoeveel paar schoenen? Meer. Meer? Ja. Ja. En dan zijn dat dan sneakers of zijn dat dan hakken? Alles. Alles oké. Okay. Ja. Slippers ook De bang En jij? Ik heb best wel veel schoenen voor een man. <laughs> Shit, daar heb <laughs> je niet op gerekend. <laughs> ik denk dat ik wel 7, 8 paar schoenen heb. Oh, oh, dat valt uh, nou mee. Nou, dat is mooi. Um, uh, met het goed, gemiddeld elf schoenen voor een vrouw, dat is best veel. Hoe komt dat eigenlijk? Evert van BNN University, die ging op onderzoek uit. Oh, hoeveel schoenen hebben jullie? Oh nee, Waarom? dat ga je maar niet vragen. Wel ja. de juiste persoon. Hoeveel schoenen heb jij? Um, ik heb momenteel vijftig paar sneakers. Waarom heb je zoveel? Een lichtelijke verslaving aan sneakers. Ik heb echt een goede te pakken nu, hè? <laughs> ja, zij zegt het. Nee, nee, nee, nee ja, ik... Ah, het is toch belachelijk veel? 50 paar schoenen. Ik heb er een stuk of 5, denk ik. Ja. Maar ik heb geen schoenen waar ik niet op kan lopen. Vind je het niet heel veel? Ja. <laughs> Hoeveel schoenen heb jij? Uh, tien, denk ik. Tien, oh, dat valt best mee. Ja. Vind je zelf ook? Voor een dame dat het ja, niet ik heel vind veel? Ja, dat het meevalt. Maar ik heb eigenlijk altijd dezelfde schoenen aan. Oké, okay, dan zijn we wat dat betreft hetzelfde. <laughs> okay. Hoeveel schoenen heb jij? Oeh, ik denk wel een paar of twintig. Vind je dat veel? Nee, want ik koop hele goedkope schoenen, dus die gooi ik ook altijd heel snel weer weg. Heb je wel schoenen gekocht die uh, eigenlijk uh, niet pasten, maar die je gewoon leuk vond? Die je daarom ook nooit aandoet? Nee, wel gewoon schoenen die te hoog zijn dat ik er niet op kan lopen. Ja, en dan loop je een kwartiertje op en dan denk je van nee, dit is gewoon uh, zelfpijniging, dat ga ik niet doen. Nou, het is mij wel duidelijk. Vrouwen hebben gewoon veel meer schoenen dan mannen. En ze hebben er eigenlijk niet echt een reden voor. Er zijn zelfs vrouwen die uh, op schoenen lopen, terwijl ze zichzelf pijn doen, dat ze pijn krijgen van die schoenen. Ik vind het niet normaal en mensen kopen toch schoenen omdat je erop moet lopen. Dus ik ga eens kijken of het misschien aan de uh, schoenenverkoper ligt. Ik ga een dagje met de schoenenverkoper meelopen. Roos, jij bent? Store manager. Van een schoenenwinkel? Ja, klopt. Maar dus deel van je taken is dat je uh, schoenen verkoopt. Dat klopt, inderdaad. Je hebt denk ik heel veel mensen die gewoon even komen kijken. Dat, dat ken ik van mezelf heel erg, dat je gewoon even een winkel binnenloopt. Klopt, inderdaad. Om gewoon even te checken wat voor schoenen er staan. Dat klopt, inderdaad. Maar ja, dan is het de kunst om uit die klant te krijgen uh, waar, ze op, waar ze naar op zoek zijn. Ook al zijn ze nergens naar op zoek, ze komen toch niet voor niks binnen. En het liefste wil je dan natuurlijk toch een schoen verkopen. Tuurlijk. Dus waar je mee begint is, de, je begroet de klant... En uiteindelijk uh, dan laat je ze gewoon eventjes kijken. En daarna dan, uh, kun je wat open vragen stellen. Waardoor je dus erachter komt waar ze naar op zoek zijn en wat ze willen. En dus e ik denk wel dat het extra uh, verkoop genereert door vragen te stellen. Maar je zei net dat je thuis zelf ook heel veel groenen hebt. Ja, dat klopt. Ja. Dus wat dat betreft ben je een typische vrouw. Ik weet niet of het de typische vrouw is, maar het schijnt dat vrouwen vooral veel schoenen kopen. Jij zegt net dat je weet waarom het zo is. Sommige vrouwen zijn het erover eens dat het gewoon in je genen zit. Omdat... dat kan toch niet? Nou, toen het is ik... toch niet dat je van de apen afstamt en dat de apen toen al wisten <laughs> dat je schoenen moet kopen? We moeten er één verklaring voor, voor bedenken, dus ja, dan, dan zeggen we dat maar. nee, ja, ik, Volgens mij uh, uh, krijg je dat of van thuis mee... Ik weet nog wel dat als ik vroeger zelf schoenen kreeg, dan zette ik ze naast mijn bed net zolang dat ik ze aan mocht de volgende dag. Dus het is al vrij jong begonnen. En vrouwen doen denk ik toch, niet de nadelen van de man trouwens, maar toch iets meer um, om er goed uit te zien. Nou Roos, ik heb uh, een tijdje gaan kijken naar de klanten die binnenkwamen. Er waren heel veel vrouwen. Ja, klopt. En ik denk, hoeveel vrouwen zou ik hebben gezien? Een stuk of dertig? Ja, dat zou best kunnen inderdaad. Ik heb twee mannen gezien die een schoen uh, vast hebben gehad. Of drie misschien. ja Er zijn er wel iets meer geweest vandaag. Maar het is, uh, de heren zijn niet zo sterk vertegenwoordigd, nee. nee. Maar ik, uh, volgens mij zijn er twee soorten vrouwen die hier komen. Je hebt vrouwen die heel gericht weten wat ze willen. Ja. En als, ze, als je het niet hebt, dan gaan ze vaak ook weg. En soms dan hebben vrouwen uh, wel een idee van wat ze ongeveer willen. Mm -hmm. En dan uh, hangen ze eigenlijk voor jou af van uh, of je ze kunt helpen of niet. Klopt, ja. Maar volgens mij is het daar een probleem. Ik denk dat daar... Um, uh, dat daarom vrouwen zoveel schoenen kopen. Denk je niet? Dat ze met een vaag idee binnenkomen. Ja. En dat ze uiteindelijk toch de deur uitgaan met een hoop schoenen. Ja, dat is dus de kunst van de verkoper. Dus je, je geeft eigenlijk, eigenlijk niet toe dat uh, vrouwen misschien wel te veel schoenen kopen. Mede dankzij jou. Die kans is aanwezig, inderdaad. Nou, ik weet niet hoor. Ik heb... Uh... Nu, ik heb nog even nagedacht. Ik denk dat ik wel elf paar schoenen heb, Lieke. Het is echt niet normaal eigenlijk hoeveel paar schoenen ik heb. En gebruik je ze ook? Nou, uh, ja, ik loop op bijna alle schoenen. Maar ik heb zelfs ik heb wel eens een keer een paar schoenen gekocht. En dan dacht ik, uh, ja, die god, die ga ik eigenlijk niet... Ja, die trekken eigenlijk toch niet aan, want ze zitten niet vlekken Slecht, hè? Beetje vrouwelijke kom ik er nu achter. Goed, uh, Sebastian Vettel is uh, de grote favoriet bij de Formule 1 dit seizoen. Vrijdag crashte hij tijdens een oeverrondje... maar toch staat hij vandaag weer gewoon op pole position... voor de Grand Prix van Turkije. Arjan Hoefakker van f1today.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, vrijdag uh, tijdens de oeverrondes maakte Vettel een, een flinke klap. Uh, hoe kwam dat? Ja, hij uh, ging echt hard in de muur in bocht 8. Uh, hij kwam dan iets te wijd uit die bocht. En uh, daar heb je op een gegeven moment kunstgras. Als je dan naast de baan komt, dan kom je gewoon op het kunstgras. En daar heb je gewoon geen grip. Uh, hij kwam dus uh, hard in de muur. Auto was tot los. En uh, dat is wel in zijn nadeel. Want hij heeft dus vrijdag maar 4 rondjes kunnen rijden. In hmm. totaal. En dat is heel weinig. Dat is heel belangrijk. Namelijk op die vrijdag. Uh, dan stellen ze altijd die auto af voor het weekend. En dan uh, is het heel belangrijk dat je... Uh, ...goed de auto afstelt, want dat is dan weer de basis voor de rest van het weekend. Ja. Dus je kan zeggen dat Vettel wel een achterstand heeft, want hij heeft, uh, hij heeft weinig kunnen rijden. Sterker nog, die vier rondjes die hij heeft gereden was alleen maar in de regen, want vrijdagochtend regende het ontzettend hard daar. Uh, dus hij heeft, uh, hij heeft wel een flinke achterstand, maar tegelijkertijd moet je eigenlijk ook wel zeggen een topper als Vettel. Want hij is niet de minste in de Formule 1, hij is tenslotte ook wereldkampioen geweest. Ja, die moet ook vanuit zo'n achterstand de auto alsnog uh, redelijk snel op snelheid zien te krijgen. Ja. En hij heeft, uh, hij heeft dan ook wel geroepen van ja, het maakt het eigenlijk wel wat moeilijker... maar ik verwacht niet dat het een heel groot probleem gaat opleveren. Maar dat is natuurlijk logisch dat hij dat zegt. Maar dat valt maar te bezien uh, vandaag in de race, hoe ver uh, die achterstand van hem is. Ja, want hij rijdt nu in een reserveauto hè? en die hebben ze dus helemaal weer opnieuw moeten instellen voor hem. Ja, dat, uh, dan wordt die hele auto uit elkaar gesloopt, zo gaat dat in de Formule 1. Dat doen ze trouwens dus elke sessie door... Het nou, breken de hele auto, alles alles eraf en uh, ze kijken alle onderdelen weer naar, maar nu was het helemaal nodig natuurlijk. Ja. Nodig. Ja. En, uh, dus de hele auto is uh, ja, weer opnieuw in elkaar gezet en die monteurs die hebben daar flink wat uurtjes door moeten werken. Ja. En, en wat nou als dat niet lukt? Maar, ik bedoel, hij staat bovenaan, dus hij moet natuurlijk rijden, want dat, dat kost natuurlijk heel veel geld en punten als hij niet rijdt. Wat, maar wat nou als er geen auto voor hem is? Ja, er is altijd een reserveauto. Ah, ah oké, okay, dat als, wel. Het Vettel die is van de, van de baan afgevlogen, dan hebben ze een reserveauto. En die moet in principe in de basis precies zo zijn als die, uh, als die raceauto die ze hebben meegenomen. Maar goed, er zitten misschien toch wat minder onderdelen op ja. dat zou kunnen. Ja, die zitten wel. Dat, dat zit natuurlijk toch net iets minder prettig. Dat heb ik ook altijd met schoenen. Als ik aan hetzelfde paar koop, dan ja. toch net iets dat minder. Dan kun je dat wel vergelijken, ja. ja. <laughs> ja. En de, de, de, dit is wel echt een belangrijke uh, Grand Prix, want het speelkwartier is wel een beetje over. Het begint nu pas echt serieus te worden, zeg jij. Ja, dat klopt. Um, de eerste drie races, uh, nou, die zijn in Australië, Maleisië en in China verreden. Dat zijn de overzeese races zoals dat heet. Nou, daar hebben ze natuurlijk uiteraard goed op voorbereid. Maar nu komen ze allemaal weer terug. Het hele circus komt terug naar Europa. Um, en daar hebben ze nu wat weken tijd gehad om, uh, om op die auto's weer eens even goed te bekijken. En dan zie je dus ook meestal dat, uh, dat ze allerlei nieuwe onderdelen op die auto's hebben. En wat, wat dat dan allemaal is, dat weten we nog niet. Hè. Dat gaan we pas zien in die race. Want, uh, Laten we het achterste van de tong niet zien. Uh, maar dan kan het zomaar zijn dat ze allerlei nieuwe onderdelen hebben. Nieuwe voorvleugels, nieuwe bodemplaten, noem het maar op. Uh, en dat er dan toch weer wat verschuivingen gaan komen. Maar uh, ja, de, de grote voorstand of uh, voorsprong van de Red Bull Racing, ja, die is wel een beetje weg. Want in die derde race zag je dus ook dat Hamilton hem gewoon echt op pure snelheid heeft verslagen in de race. Ja, maar hoe kan dat dan ineens dat, dat Hamilton zoveel sneller is? Nou, Hamilton die verschoten... Uh, uh, uh, in Vettel al bij de start. Uh, maar het heeft alles te maken ook met het bandenreglement. Want tot aan het einde van de race lagen ze vlak bij elkaar. Uh, maar aan het einde van de race gaat het er gewoon om uh, wie heeft welke strategie gekozen. En toen heeft op een gegeven moment ben, uh, Hamilton, die is uh, een paar rondjes voor het uh, einde naar binnen gegaan... Uh, ...heeft uh, nieuwe banden gehaald. En dat waren dan de zachte banden. Daar heb je net iets meer grip. Mm -hmm. En Hamilton die reed toen op, uh, vettel die reed toen op versleten banden inmiddels. Helmut en die koos toen een, een heel erg verrassend punt uh, om hem in te halen. Hij ging ineens links langs. Het uh, had ook Vettel niet verwacht. Um, ja, en dan zag je ook dat door die banden die, die hij op dat moment had, uh, dat die wagen zoveel meer grip had in die bocht. Zoveel meer grip dan de auto van Vettel, dat hij hem gewoon uh, ja, op een hele mooie manier uh, kon inhalen. Ja, dus en uh, op snelheid, maar ook gewoon op uh, tactiek gewonnen vorige week. Of drie weken ja, geleden. Ja, ja. ja. Dan uh, uh, vandaag. Uh, het is allemaal leuk en aardig en iedereen kan winnen en zo. Maar uiteindelijk kan je eigenlijk gewoon winnen als je één bocht gewoon heel goed rijdt. En dat is oh, ja. de beruchte Bocht 8. Wat is er met die Bocht? Bocht 8. Nou, dat is een hele, hele bijzondere bocht. Um, het is een hele lange en een snelle linkerbocht. En eigenlijk bestaat die bocht uit vier bochten. Het is een beetje gek, maar die bocht heeft meerdere apexes, zoals ze dat noemen in de, in de Formule 1. Een uh, apex, de binnenkant van de bocht. Dat mm zijn -hmm. eigenlijk vier hele snelle klikken. Maar als je daar een hele goede lijn weet te pakken, dan kun je hem in één keer nemen. Ik heb even wat cijfers opgezocht van die bocht. Die bocht is 640 meter lang. Dat is de langste bocht van het jaar. Je doet er 8,5 seconden over om door die bocht heen te komen. En de gemiddelde snelheid in die bocht is 270 km per uur. Zo. Ja, en in die bocht worden eigenlijk de mannen van de broekjes onderscheiden. De echte mannen van die broekjes. En als je dus echte ballen hebt in de Formule 1, dan ga je door bocht 8 echt vol gas. Yeah. En uh, ja, je moet je auto in het weekend zo zien af te stellen dat je die bocht, als je het daar voor elkaar hebt, dan komt het goed. Want dat is straaljagermateriaal neem ik aan, als je die bocht doorgaat vol gas. Ja, uh, veel g-krachten en uh, uh, op de piek van die bocht. ...heeft zo'n coureur uh, vijf keer zijn lichaamsgewicht uh, op zijn nek staan. Dus dat uh, is een piek van 5G. Ik kan niet wachten om te kijken naar bocht 8 en de rest van alle bochten vanmiddag om 2 uur. Dan start de vierde race van het seizoen decor Istanbul Park. Aljan Hoefakker van F1today.nl. Dankjewel. Lieke, ga jij, uh, heb jij een hond thuis? Nee. Nee? Mijn ouders wel. Ja? ja. Hebben die uh, ooit gebruik gemaakt van een hondenfluisteraar? Nee. <laughs> ja, hij bestaat echt Cesar Million, heet die man. Uh, en uh, onze Vera van B University die ging een kijkje nemen bij Cesar Million in de uh, Heineken Musical. Dat is een hondenfluisteraar uit Amerika of het Engeland. Dat weet ik voor die gasten maken. Dat allemaal zometeen naar de plugplaat van deze week. Een hele mooie. Van Todd Rundgren. die heeft gewoon een Peter van Brugge gekozen voor deze plaat. Dus door Peter van Brugge, Todd Rundgren en Sons of 1984 in de plug van 8 mei 2011. En ik zei dus Cesar Million, maar het is natuurlijk gewoon Cesar Millen. Die uh, hondenfluisteraar Hij was vanavond in Nederland, morgen ook. En door zijn programma The Dark Whisper op National Geographic is hij wereldwijd bekend geworden als de hondenfluisteraar. Onze Vera van BNN University, die zocht uit wat voor problemen de Nederlandse hondenbaasjes allemaal hebben. Ik heb twee grote witte poedels en die gaan altijd achter de paarden aan. Dus ik wil graag weten hoe dat hij zoiets op zou lossen met paarden. En met dieren die hard rennen, mensen die hard rennen, die willen ze altijd achteraan. Ik heb een tegeltje. En die is voorbeeldig? Voorbeeldig. We hebben een rotweiler, dus het is niet een van de makkelijkste honden, maar uh, het, is een, uh, het is nou een topdok. Eén van de honden is wat uh, agressief te, ja, ten opzichte van andere reuwen uh, inderdaad klopt. Uh, een een Spaanse zwerfhond, dus, dus uh, even van alles wat zeg maar. Ja, hij is vrij onrustig en uh, ik denk dat dat wel uh, door mij komt. Drie headers. Dat ging goed, totdat we de laatste daarbij uh, uh, namen, omdat hij niet zo goed huisje had hiervoor. En uh, die beïnvloedt nu een beetje het stabiele gebeuren een beetje. Dus ik, uh, ik hoop weer wat, wat te kunnen leren vanavond. Hij, is, hij houdt nu van vreemde mensen. En als mensen niks tegen hem zeggen, net als wat Caesar zegt, niet kijken, niet aanraken, dan doet hij ook niks. Maar mensen gaan altijd op je hond af van, oh, wat een leuk hondje. Inderdaad, en daar houdt hij niet van, dan gaat hij blaffen. We hebben een Gold Retriever, die is heel erg rustig. En ik heb niet echt problemen, maar mijn schoonmoeder is erbij. En die heeft een hondje die wat problemen heeft. Dus ik hoop dat ik hem wat vragen kan stellen en dan uh, goed antwoord te krijgen. De deuren van de Heineken Musical in Amsterdam zijn net opengegaan. En de mensen stromen massaal toe. Ze komen allemaal voor Hondenfluisteraar Caesar Millen. Er zijn flink meer mensen dan ik verwacht had. De deuren zijn namelijk nog maar net opengegaan. En er stond al een flinke rij. Maar wat me opvalt is dat er vooral heel veel vrouwen op afkomen. Oudere vrouwen die allemaal... Um, wat ik denk dan, iets meer willen leren over hoe een hond in elkaar zit. Ladies and gentlemen, please welcome the star of Dog Whisperer and bestselling author, Cesar Millan. <applaus> nu was het eigenlijk niet de bedoeling dat ik naar die hele hondenshow toe zou gaan. Maar er was een vrouw en een vriend van haar die was onverwacht ziek geworden. Dus die had een kaartje over. Die kreeg ik in mijn handen gedrukt. En een ticket van 59 euro moet je nagaan. Drie uitverkochte avonden. Dus ik ben toch naar binnen gegaan. En die opkomst, nou je hoorde het net, dat was echt super Amerikaans. Grote schermen met daarop een filmpje over het leven van Caesar Millen. Met slow motion beelden. Um, Zo'n grootouders licht emotioneel. Honden die voorbij renden en, en de, het waren overal zitplaatsen en het publiek werd helemaal gek. Toen uh, CS opkwam. gingen mensen klappen, staan met borden in de lucht. Ik had even het idee dat ik bij een EO jongere dag was, die uh, het licht zagen. Maar het was allemaal voor de hondenfluisteraar. Ja, het was hartstikke goed. Echt leuk. En ook nog een stukje van South Park, zo'n filmpje. Maar ook de dingen die hij zegt, het is wel heel goed hoor, maar... Om dat zelf toe te passen is wel vers twee hoor. Dat vind ik nog wel moeilijk. Maar uh, ik, zie, ik zie wel dat het heel heel duidelijk effect heeft. Want heeft u thuis, uh, thuis ook een hond? neem ik ja, aan. een hond. Ja. En die heeft, heeft die problemen of dat is gewoon ja, helemaal... Ja, het is een hond uit het asiel en dat gaat nog niet altijd goed. Dus, uh, maar uh, Wilfred hier, die past het dan wel heel goed toe. En ik moet zeggen dat het bij zijn hond heel goed gaat. Want, kun je daar iets over vertellen hoe dat bij jou werkt? Nou, deze show is eigenlijk een beetje in de lijn uh, van uh, ook, uh, wat hij uh, laat zien in zijn tv-programma. Het tv is een rijtje zeg maar, nose, ice ears... Exercise, discipline, affection. Ja, dat soort uh, rijtjes uh, zijn er zeg maar, vanavond uh, ook weer uh, te pas gekomen. Een aantal probleemhonden heeft hij uh, mee op, op stage genomen. En heeft hij, uh, ja, door zijn kalme en as assertieve uitstraling heeft hij, heeft hij ja, met de mensen laten zien. En Hij wil eigenlijk een zeg maar, soort, soort, soort boodschap overbrengen om, om de ja de, de relatie tussen hond en baas zeg maar uh, ja, nou te verbeteren en het probleem moet vaak niet bij de hond gezocht worden maar eerder bij de mens zeg maar dan is mij nu de vraag wat hebben we geleerd vandaag respect affectie eigenlijk krijg je een spiegel voor dan dat als jij tegen je hond op ah, lalala, lalala, gaat zitten doen hoe die hond dat ziet hoe die hond jou dan ziet dat hij denkt van oh, oh, oh. Ja. Dat, dat vond ik heel goed. Ik vond gedeelte voor de pauze het best. ook. Ja, ik denk ook dat die hond echt denkt van die vrouw is helemaal koekoek. Goed, um, de hondenfluisteraar ook vandaag nog om één uur in de HMH. Maar het is helemaal uitverkocht, die man is super populair. Lieke, wat ga jij doen vandaag? Nou, misschien wel uh, kaartjes proberen te krijgen. Nee. <laughs> Je moet <er> het <laughs> Nee, ja, ik ga, uh, het wordt weer heel mooi weer. Ik ga naar het strand, denk ik. Ja, heel goed. Ik ga barbecuen en om 6 uur de bekerfinale kijken. FC 20 gaat winnen. Het Anker die gaat eerst nog even een programma presenteren. Dit is de zondag zometeen. Jazeker. Ik heb... Uh... Ik heb eigenlijk de man in huis die alles weet... over hoe wij de zorg betaalbaar gaan houden in de toekomst. Oh, kijk dan. Ik was een blok begonnen als verpleegkundige... en heeft nu de snelst groeiende zorgonderneming van Nederland. Zometeen na 7 uur in Dit Is De Zondag. Ik ben een weekje op vakantie. 22 mei, dan ben ik weer. Tot dan. De vroege vogels en de vlinders. We gaan tuinvlinders lokken. Welkom in tuinreservaten.nl Er zijn al 3.022 tuinen aangemeld voor ons tuinenproject. In Vroege Vogels hoor je deze week welke vlinders je in je tuin kunt verwachten... als je een beetje meehelpt. Echte kroeglopers, de dagbouwoog, de kleine vos, de gehakelde Aurelia, de Atalanta. Tien soorten in totaal. En dan hebben we ook nog CO2-rechten, de radioactieve radioquiz... we gaan naar Utopia en we horen Ooyevaars... Luister straks van 8 tot 10. Vroege vlinders, uh, sorry, vroege vogels. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Of u nu werkt vanaf uw eigen werkplaats of praktijk of veel onderweg bent. Bij Vodafone begrijpen we dat u als zelfstandig ondernemer graag overal bereikbaar wilt zijn. Dat kan gemakkelijk en voordelig. Start smart business.